Op een provinciale weg in Midden-Limburg heeft een politieauto een voetganger doodgereden. Dat gebeurde even na middernacht bij het dorp Sint-Joost. Volgens de politie dook het slachtoffer plotseling op voor de auto... en kon de agent die de auto bestuurde hem niet meer ontwijken. De voetganger overleed ter plekke. Een speciale eenheid van de politie doet onderzoek naar het ongeluk. Frankrijk beperkt het aantal bergbeklimmers op de Mont Blanc... De aanleiding is de enorme drukte op de Mount Everest... waar klimmers in een file naar de top moeten. De Mont Blanc trekt jaarlijks bijna 25.000 alpinisten. Dat is te veel voor de drie schelhutten op de route. Voortaan mogen alleen mensen naar boven... die een reservering voor zo'n hut hebben. Het weer vandaag zonnig en warm. Landinwaarts kan het 27 graden worden. Dicht bij zee mogelijk 25 graden. Ook morgen volop zon Dan wordt het 27 tot 32 graden.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 In 2018 is 53.265 keer het woord klootzak getweet. Ja. Dus lief, dankjewel. Namens het internet en sieren. Het is volstrekt onjuist. Ja. Dames en heren. Toe, toe, toe, toe, toebak leeft. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Verdorie, zitten die gasten van Toebak leeft en nou alweer? Ja, is toch prachtig jongens. Dit Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Onbetaalbaar. Uh, het kan maar niet snel genoeg afgelopen zijn. Nou, oké. Okay. Even vragen nog naar. Uh... De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig. Oh. oh. Nou, lekker dan. Het hele team is wel compleet nu. Dus de sfeer zou optimaal moeten zijn. Is-ie ook. Is-ie ook. Toebak leeft. Uh. Op deze stralende zaal. Nog morgen. Ja, toe Fijn, Marcus is erbij. Jolanda is er weer. Ja, ja, we zijn weer compleet. Nou, wat, uh, wat, hoe was de vakantie? Ja, heerlijk. Ja, waar heerlijk. ben je geweest ook alweer? Op Kors. Kors. Griekenland. Griekenland natuurlijk, wist ja, ik ook wel. Ja, lekker. En uh, dat was de anderhalve week of zo. Ja, 12, 80, 13. daarna bijna twee weken eigenlijk oh. wel, hè? Mijn god, toen was je er wel klaar mee, zeg toch? Ja, eigenlijk wel. Ja? <laughs> da, da, da, zijn die Grieken da, da. ook zo opdringerig Turk, in Turkije dat ze uh, nee, je, je tenten nee. proberen te lokken? Helemaal niet. Nee? Je moet echt helemaal naar iemand toe gaan in de winkel, van goh, wil je me helpen? Oh, dan komen ze zo die stoel, dan moet ik nog iets doen ook. Jezus. Ja, ja, ja, ja, daardoor komt het in daarna. Ja, was, dat snap was, ik. Helemaal, uh, heb je wat geld uitgegeven of valt het mee? Er valt reuze mee. Er valt, reuze mee. Er valt, reuze mee. Er valt reuze mee, maar hebben ze weer niet, zijn ze niet uit rode cijfers. Lekker. Nee, nee, ik heb, beetje, ik heb wel een beetje geholpen maar ja maar ze daar ook niet goedkoop. Ik bedoel, uh, oh. een cappuccino is daar 3,5 euro. Oh, zo. Dat vind ik toch wel pittig. Dit is flink een uh, maat. Ik al gewoon altijd iets zo'n 2 euro hier in Nederland. Ja. En Marcus, jij bent ook gewoon in school geweest... op een beurszondje, zo, geloof ik, hè? Wacht, waar doet die microfoon? Nee, die microfoon niet? staat niet aan. Ja, de andere. Probeer ze alle microfoons erbij. Ja. Ja, die doet ja, het zo? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, uh, nee, ja, ik heb zaterdag lekker school gehad. Uh, okay. nog twee, uh, twee weken en dan uh, ben ik er doorheen. En, en zondag uh, beurs gehad. Ja? Yeah. Uh, en maandag. Dus uh, ja, deze week een beetje afgestaan van, uh, van het nieuws en uh, wat er in de rest van de wereld gebeurt. Oh, lekker is dit dan. Dus, uh, maar goed, als je de opleiding hebt afgerond, ben je dan een uh, fotograaf? Of, nou, ja, Ja. Dan? Ja, het is een vrij beroep, dus je mag gewoon als je een fototoestel hebt, mag je jezelf fotograaf noemen. Okay. Maar het is wel handig als je een bepaalde kennis hebt. Okay. Dus uh, ja, dan heb ik uh, toch wel de basis zeg maar, van het fotograferen. Nou, dan kunnen we, we binnen verder verdiepen. Dan moeten we binnenkort onze uh, foto's nog maar even updaten op de Facebook ja, ja, Dat is wel idee. Eh, je bent onze hoofdfotograaf, gewoon hier gewoon bij CSM, lijkt precies. mij. Het belooft een mooie dag te worden, dus kom deze kant op straks gaan we toch weer even kijken wat er allemaal weer in zand te doen is. Zeker. Vorige week was het echt waanzinnig druk natuurlijk. Was het vorige week trouwens de Max verstappen? Was Die, was Die week ervoor. Die week ervoor was er alweer. Ik Die was het niet. Vergeet je het ook allemaal weer zo snel hè? Ja, ja. Het gaat uh, razendsnel. Ja, het gaat echt razendsnel. Straks ook een stukje geschiedenis. Dat zit ook wel aan te komen. Altijd weer te veel geschiedenis in het radioprogramma. We vinden het zo leuk en willen je ook bijpraten. Want de geschiedenis is soms zo leerzaam voor de toekomst. Hè, zeg maar altijd weer. Draks onder andere Nieuwsingen van The Black Keys en Heidentorp. Maar eerst... Bob. Ook, hè? Had zo uit Amerika kunnen kopen of zo, weet je wel. Nou, dat je er tegenwoordig blij mee moet zijn als je hoort. Vergeleken met de artiest uit Amerika. Amerika die allerlei rare stappen maakt maken is om China het maar zo moeilijk mogelijk te maken. Maar ja, China moet je ook niet helemaal de vriend houden, natuurlijk, hè. Want ja, dat is niet de bedoeling dat ze van alles zomaar gaan verkopen in Amerika. En dat de bedrijven in Amerika daar negatieve dingen van ondervinden, natuurlijk. Nou, goed. We al moeilijk gelullen op de zaterdagmorgen. Ik denk net dat je bed gedaan gaat het nou daar alweer over. Ja, dat gaat zo. Dat houdt ons bezig. Uh, verder, uh, dit weekend is de Bilderberg Groep komt weer bij elkaar. Jullie ooit wel eens vergoorden, de Bilderberg Groep? Zetten ja, ze en heeft niet met banken te maken en ja, zo? Ja, complottheorie-denkers. Oh. Dat zijn van die die bij elkaar. geloof In Zwitserland komen ze bij elkaar in het in Bilderberg Hotel, vandaar de Bilderberg Groep. En er zitten ja. hele grote hotemototen bij. En uh, wat daar uh, besproken wordt, mag daar niet naar buiten komen. Okay. Sinds 2011 worden wel de punten naar buiten gebracht waar ze over gepraat hebben. Maar de, maar de uitkomst verder, niet? met de uitkomst niet. Oeh. Dat is gewoon wild denken. Dat zijn vrije denkers, vrije mensen. Dat is wel wat voor jou eigenlijk. ja, ja. Dus uh, je moet van een bepaald niveau zijn. Dus je moet ook wat geld hebben. Je moet wel een beetje macht hebben. En dan kan je dingen vertellen daar. En onder andere, eh, Prins Bernhard was er ook altijd welkom tot de Lockerheat affaire. Tot de Lockerheat affaire. <laughs> tot, tot die dat hebben ze daarna uitgebreid besproken. Toen Bernard, ze, nou, Bernhard, heel leuk hoor. Dat je voor de koffie zorgt koffiezorg mee. Maar dat is niet de bedoeling. Dus die is eruit geknikt. En we drinken nog niet zo vroeg. Nee. <laughs> en uh, uiteindelijk, uh, nou ja, de Amerikanen hadden, die hadden dat echt doorgezet. Zo van, nou ja, oké, okay, uh, als hij erin blijft. Die gladjakker met zijn steekpenning. En dan gaan wij eruit. En dan, toen uh, hebben ze dan, dan moet Bernard er maar uit. Dus oh, ja. is uit. Maar goed, er dus wordt, wordt weer gesproken met allerlei hele grote, gepla hoge geplaatste mensen. En wie weet komen ze met wilde ideeën. die ooit dan toch wel worden uitgevoerd. Denk ik dan? Ja, hoop je. Dat hoop je dan maar. Ik ja, wil, uh, je nou, dat weet niet een of goed je dat hoopt. Er zijn van die verhalen dat, dat ooit uh, Juliana, geloof ik... met Bernard hebben overlegd met Stalin, dat soort dingen. Hoe? Er zijn foto's van en er zijn allemaal gefotoshoopt. Ja, dan ging de Juliana inderdaad. natuurlijk gezellig uh, de koffie opbrengen... Uh, ja. en heel huiselijk, ja. met een koekje. Ja, en dan proberen ze ook de boel te bij te buigen. Ja, dat ja, geloof ik, ja, ja. Nou goed, wel grappig. Uh, soms zie ik je weer in die complottheorie via filmpjes... Uh, op YouTube. Ik zit dus soms ook weer eens in te, in te denken... waar zit ik nou weer in... ben ik ja, je nou weer nou het een kijken? naar kijken? Dus, ja, of dan wel... is je filmpje afgelopen en dan... ploep, dan komt het volgende en dan denk je... hè? Huh? Wat? En dan wil je hem na de hand weer opzoeken. En dan moet je eerst het ene filmpje weer door. Ja, oh mijn god. ja. ja. ja Vertel Marcus, jij zit al flink in de cijfertjes. Nou, ik heb eigenlijk een, uh, een berichtje over een uh, film. Ja? Er is namelijk een nieuwe film uitgekomen. Uh, Rocketman. Oh, en die, ja. Dat is de biografie van uh, Elton John. Oh, leuk. Uh, oh, nou, die ik zien. nou is hij er niet zo over te spreken. Maar dan over de versie die in Rusland vertoond wordt. Waarom uh, de Russische distributeur heeft uh, flink lopen knippen in, uh, in de beelden die... Die, uh, ja, die in de voorvertoning zijn gebruikt. Yeah. Waarom namelijk? Er, er zitten scènes in uh, waar uh, ja, toch uh, vrij... Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, homoseksuele uh, uh, uh, uh, dingen worden getoond. Yeah. Ja, en daar zijn ze niet zo uh, van in, uh, in Rusland. Dus die scènes hebben ze eruit geknipt. Hierdoor is de film uh, vijf minuten korter dan dat die... Uh, so. in, uh, uh, ja, hier in Nederland wordt getoond. Dus uh, ja, daar is Elton John niet, uh, niet blij mee. Nee. Dus uh, het geeft wordt hem... Wordt zijn uh, geaardheid ontkend. Hè? Dat is ja. het, hè? Oh, ja, mm. God, het, het kan natuurlijk... Mensen hebben niet idee brengen van, Oh, het is ook best leuk om homo te worden. En zo denken ze dat dan, daar natuurlijk nog. Dus, nou ja, die wereld is wel leuk. Nou ja, ja. Het, het is... Het is niet zozeer dat je, dat je gaat denken van... oh, nu vind ik het leuk om homo te worden. Maar wel, oh, hij is ook homo. Om, ik ben minder raar, zeg maar. Ja, dat, ja. Dus dan kom je makkelijker uit de kast. Maar ja, het lijkt me heel heftig om in zo'n land te uh, ja. zijn... Waar, waar gewoon je, je geaardheid tot Censuur, eindigt. censuur, ja. Yeah. Oh, en nee, echt brok het nee, Heerlijk. Ja, ik ga hem kijken. Dat weet ik uh, ja. nu al. Ja, precies. Rocket al is man het maar voor die lekkere muziek... waar ik er wel van genoten Oh, dit is een andere And Rocketman, Oh, ja, dat is Rocketman Trump. Met, weet uh... Noord-Korea was dat? Ja, ja. Nou, Rocketman, Heb, man, heb toch? jij afgelopen donderdag... die documentaire van die Michael Moore gezien... over 9-11? Nee. Zo, die was wel pittig. Je kan hem waarschijnlijk terugkijken. Maar dat is, is nogal een oude, toch? Ja, hij was van 18. Ja. Ik dacht van, nou, leuk, ik ga kijken. Ik heb de hele tijd gekeken. En ik heb een gegeven moment van, dit heb ik al gezien. En dat even ook. even voor de luisteraars en mijzelf. Uh, waar gaat het over? Ja? Het gaat over Trump en over uh, hoe het in Amerika zo vreselijk uit de hand is gelopen. Ja, dat is Osama. Osama Bin Laden. Ja, ook. ja maar ook Hitler. Uh, uh, Oké. Okay. Uh, maar heeft het, is, is het er ook zo'n scène in dat hij dan zeg, aan het voorlezen is bij... zo'n keer een kindergarten. Zeg maar bij zijn kinderopvang is hij aan het voorlezen op het podium. En dan zie je hem gewoon voorlezen. Dan zie je zijn zo'n veiligheidsman van rechts of links omkomen. Die is, is verluistert hem zoiets in zijn oren. En dan zie je hem zo met je kijken. En het beeld is dan vertraagd... En dan dan ja, lijkt hij wel. Of het sukkel is een sukkel die je echt van denkt. Huh? Wat gebeurt er? Ah, nee, nu? dit was Bush. Bush was dat. Dit was Bush. Nee, dit was. Uh, ja, dit, dit, dit was Bush. Beneinde, Lef was Bush. Ook, oh, ja, dat was Bush, ja. ja. Dus maar die, die scène die staat helemaal niet is de film. Oh, dat huis. is een andere film. Ga ik ja. hem toch even kijken? Ja, nee, hij is wel uh, de moeite waard. Okay. Maar je wordt er niet vrolijker van? Nee, nou ja, goed, Michael Moor maakt nou maar niet zo vrolijke ook films. lekker. Wat? Soms is het ook, ook even lekker om gewoon even niet vrolijk te zijn. Nee. Nee, nee, maar ook dat je hoeft wel nieuws je niet bereikt. Wij hebben in Nederland nooit gehoord over de staat Flint of de stad Flint. En dat een of andere loesje governor heeft toen uh, gezorgd dat water uit een grote leek. Het schoon ja? was, uh, is vervangen door een ander uh, water. Dat kwam uit een hele vervuilde rivier. En al die mensen in, in Flint, ja? die, die zijn allemaal ziek geworden. Want het zit allemaal lood in het water. Okay. Kinderen zijn ziek. En, uh... Is dat zo'n pannenfabriek die daar in de buurt stond? Nee nee, nee, nee. Dat is een ander verhaal. Nou, ja, ja, goed. Goed. Maar, dus een aanrader: maar uh, Michael Moore film van afgelopen maandag. Kijk even op, uitzendig uh, vermist. Donderdag? Ja. Donderdag. Oké, okay. nou straks de Zandpoortse bericht en uh, natuurlijk ook weer geschieden. Heb ik al gezegd ik. De vallen herhalen. Ik heb het met de oude mensen, ja. Father help us. You send me in the flames. Toepak leeft. Je denkt van wat is dit voor raars? En dan denk je van welke kant gaat het op? En dan denk je, oh, het wordt alweer heel hip dit. Ja, Hayden heet hij. Hayden Korp. Dat is een Engelse zanger. Hij is uh, een uh, multimuntulist. Hij kan van alles spelen dat je denkt, ga loop je niet zo uit de sloven. Wat wil je nou echt allemaal doen. Met Stevie Wonder niet. Hij kon ook echt alles spelen dat je denkt, nou, uit sloven, we gaan eens weg. Hij nou, was de frontman van de indie-popgroep uh, Wild Beast. En ook nog oprichter van uh, Ben Little. Dat was namelijk ook nog een. Uh, een band in zat. Hij heeft momenteel een solo album uit en dat is, dit is daarop te vinden. Ik vind het mooi. Early Needs. En het, uh, het, het doet een beetje, het, het doet denken aan de wereld van dit, hè. Your days are numbered. Echt. And you will be defeated. Het einde van de wereld, dat doet een beetje denken. Er is niks meer aan te doen dat altijd de dood opgeschreven. Nou goed, ja, ik weet niet hoe we erop komen. Oh, het komt door die documentaire van Michael Moore natuurlijk. Je zit er helemaal in die... Uh, ja, zeker. Ja, in, die, in die sferen. Ja, <laughs> lekker is dat. Nou, dan kom je, kom je daar dan terug. En dan krijg, krijg je dit, zeg maar. De sfeer tot nu toe hier zo. Wat vinden we daarvan? Matig, ja. Dat snap ik. Goed, uh, we kijken even naar uh, de wereld. Wat kunnen we melden? Ik zie dat in Amsterdam de, dure, de dierenambulance... echt uh, schoon genoeg heeft... van de netten die over het Balkon zijn gespannen waarin vogels gestrikt kunnen raken. Oh. Ik denk van nou, eigenlijk is het toch wel heel handig... als jij gewoon heel veel last hebt van vogels. Dan doe je ja, het gewoon het lekker. Maar er schijnen toch wel per jaar vogels te overlijden. Dan denk Och, van ja, daarvoor nee. nou, bij met die meeuwen... En nou, ik heb zelf zo van, dat vind ik niet zo erg. Maar, nee. maar ze nee. komen schrijnende gevallen tegen. En uh, sommige dieren kunnen ze toch nog redden. En de, dier, de alternatieve diervriendelijke mogelijkheden... die zijn er voldoende dat je kan spijlen aanbrengen op je balkon... Ja? en gaas over je balkon spannen. Dus dat is eigenlijk nog het beste, dat metalen gaas. Maar ja? ik, ik vraag me altijd af, waarom doen mensen dat? Want... Als nou, ik, ik, ik snap dat het vervelend is als de hele vogels op je balkon zitten. Maar als je je balkon gebruikt, dan wil je toch niet tegen zo'n gaas aan zitten kijken? Nee, dat is waar. Maar ik, ik heb een vriendin en die is dus, uh, Die heeft een vogelfobie. Die wordt helemaal gek van die vogels. En die vogels die gaan steeds op haar balkon zitten. Ja. Ik kan me dan wel voorstellen dat je wil zorgen dat ze daar niet opkomen. Maar inderdaad, dat losse gaas... Dat, dat, uh... ja, dan heb je een soort uh, konijnenhok. Ja, maar je kan beter uh, strak gaas dan doen. Dan uh, metaal Ja, zo, klopt. Dus ze gaan vliegen en dat ze bij de buren onderhand balkon liggen. Ja. dat is een beter ja. idee. Ja, ja, heb je er geen Dan van? wel Dan word je even goed zorgens wakker. Hm? Ja. Ja. Echt, echt van, ik heb iets van zeven jaar in Amsterdam gewoond. En bij haar ook ook een balkon achter. En daar zat zo'n zo wegdauwkast en daarboven zat net een klein beetje ruimte. Nou, daar zat, daar zat dus een duif. Ja, daar zat dus een duif natuurlijk. Ja. Dus omdat het over de tijd moest je dan weer wat wegrukken daar. Ja, nu zou je daar gevangenisstraf voor krijgen. Toen kon dat gewoon nog. Ja, ik heb Gooi het ook Ik was ook wel heel erg uh, ontzettend, want ik, ik was toen uh, single mom met een kind en dan, dan ben je dus veel thuis. Ja. En dan had je zelf van, ja, daar zit die duif. En dat je denkt, van, nou dan zijn die uh, kleintjes uitgevlogen. Ja. En dan. Weer. Ik denk, jezus, je lijkt wel gek. Denk <laughs> Waar begin je aan? Nog een. Nog een, nog een nest. Jezus. Eén ja. nest. Ja. Twee nesten per jaar als je niet uitkijkt. Je zijn geprogrammeerd om wat te doen. Ja. Ik Niks het, anders. Ja, ja, dit is hun levens... Uh, dat zullen we het toch wist. hebben over programmeren om wat te doen. Ja. Uh, nieuws ja. over Tinder. Ja. Uh, hebben jullie het wel eens gebruikt, Tinder? Uh, nee. Ik, nee, ik heb nee. wel eens meegekeken. Ik kan, ik kan het toch niet toegeven dat ik op Tinder zet. Kom op terecht. ik kan toch niet. Grindr wel? <laughs> ja, dat wel. Ja, wel ah, okay. ja, top, okay. ja. ja, Tinder die, het is natuurlijk uh, moeite van veel techbedrijven. Ze hebben een leuk concept... Ja? Uh, wat ze dan relatief gratis weggeven. Uh, nou zijn er meerdere manieren om geld te verdienen. Alleen sommige concepten, zoals bijvoorbeeld Twitter... vinden het toch wel lastig om, um, om goed geld te verdienen. Uh, Tinder is daar ook eentje van... En wat gaan ze nu doen? Ze gaan uh, een aantal van de diensten uh, die ze leveren uh, betaald maken. Dus zo kun je straks alleen nog maar tegen betaling zien of, je, uh, of degene waarmee je een match heeft ook daadwerkelijk je berichtje heeft gelezen. Okay. Um, en je kan zorgen dat er meer views komen op je profiel door middel van uh, een betaling. En uh, om uh, te, Ja... Dat, eigenlijk dat, die twee. ja uh, Maar ja, op een gegeven moment krijg je dus dat... Uh, en dat is wel de grote valkuil. Nu is het nog redelijk dat je, als je niet betaalt... veel mensen ook op je profiel krijgt... en daar mogelijk een match uit haalt. Maar ja, als je daarvoor moet gaan betalen... en de mensen die betalen, die gaan... Uh, uh, die krijgen veel views... en die worden veel uh, beoordeeld. En de mensen die niet betalen, niet. En dan krijg je toch dat op een gegeven moment... als je niet betaalt, word je niet meer gekozen. Ja, nee. Dan ga je al snel van het platform af. Het gepeupel gewone volk blijft toch weer zonder partner zitten. Ja precies. En als je dan toch wil betalen ervoor, dan zijn er genoeg alternatieven. Dus dat. Uh, ja. Uh, nou ja. Ja. Dat, ik. Uh, je moet. van ik, ik, ik, mij doet het doen. wel altijd. Maar je hebt ook. Je kan ook superlikes kan je ook kopen, geloof ik. En dan krijg je ja, voor klopt. een bepaald bedrag krijg je een bepaald super likes. En Yay. dan kan je die ander echt een superlike geven. En dan, ja. Dat betekent dat je meteen een bit Kan met elkaar. Ja. Dat is zo. Wel... Uh, dat is toch. Dat weet ik niet. Ja, dat okay. ik, altijd, dat, ik hoop niet dat hij dat denkt. dan heb je hem binnenkort. Doe kort jij keer, dat uh... ook altijd met je vriendin? Net zo lang ja. swipen tot je ja. vriendin tegenkomt en dan.. Hup, like en uh, dan... Super like. Super like en ja. dan... En, echt, dan, als je en weer dan, een dan is het een date. Hè? Als je via internet zeg maar een super like <laughs> hebt... dan zit je gewoon helemaal Want Dan hebben ze geld voor je uitgegeven. Nou, dan betekent dat ze echt... Uh, dan willen ze wel iets. En dan, ja, dan mag je dat best belonen, vind ik eigenlijk weer. Goed. Straks de Zandvoortsberichten. Even kijken wat ik allemaal voor uitgezocht heb vandaag. Oh ja. White Reaper. Niet de Reaper De Reaper. Ja, het is een beetje. Die maken geinige muziek. Might be right. Voor dit soort muziek. Het klinkt allemaal een beetje hetzelfde. Maar het is gewoon een lekker gitaartje. Een lekker zangpartijtje erin. Het might be right. Het might be wrong. Ik vind het er wel fijn. Het is uh, zaterdagmorgen en het is er alweer tijd voor. Zandvoortse berichten. Ja, yeah, tijd voor de Zandvoortse berichten. En we kijken even in de krant. En, uh, ja, vorige, uh, vorige week was het 100 jaar bestaan van. Uh, de begraafplaats hier in Zandvoort Klop. en daar hebben ze meteen ook weer een wedstrijd van gemaakt want ze hadden nog geen nieuwe naam. Ooit in de jaren 60 is die uh, veranderd. Ze had vroeger geloof ik uh, de naam, uh, nou ja, dat kan ik ze gewoon niet uit het van aanhalen. Toldenstraat begraafplaats of zo geloof ik. En nu hebben ze een nieuwe naam en die heet Noorderduin en dat verwijst dan naar de oude naam Noorderduinerweg... En, uh, nou, en nog een paar dingen in Dus dat is de nieuwe naam. Er waren een aantal mensen die het ingestuurd hadden. 43 verschillende namen waren uh, tevoorschijn gekomen. Waren 100 inzendingen, uiteindelijk. Ik weet 100? niet. Wie... Oh, ja, 100 inzendingen. En ik weet nou niet of één iemand nou iets gewonnen heeft. Gratis. Uh... Ja, plaats misschien Gratis plaats? Gratis plaats? Het zou wel dat mooi die... zijn. Dat, nou, dit heb je gewoon niet. Hier kom je. Wil je op wat proef liggen? Ga eens maar even liggen. Nou, uh. Spelen wij even een begrafenis na, want het schijnt tegenwoordig helemaal in te zijn. Maar goed, het bestaat dus 100 jaar. En er is nog een expositie. In dat uh, gebouw daar, en dan kan je even kijken. En uh, Joe Berens heeft. Uh, even kijken. Oh, die heeft de envelop op bekendgemaakt met de naam. Die was daar. Uh, verder kan je een gratis boekje ophalen. met de verandering en met de verhalen. over bepaalde graven die daar liggen. Dus dat, is, dat is wel leuk, Dat is ja. best wel leuk. Ja. Maar het leuke is wel, is dus dat ze op 1 november tijdens de Lichtjesavond. Uh, dan is het bord klaar en dan uh, oh, ja. is er ook een BNW-besluit genomen. en dan uh, komt die naam op een, uh, in een schijnwerper te staan. Nou, hoe mooi is dat? Ja, zeg. Want als we nou, gaan, uh, op de Algemene begraaflid. Uh, waar is die? Nou? Uh, pff, uh, Iets nou, ik had vroeger ook nog gedacht, maar wij dachten eigenlijk aan de plaats Zanderover. Zanderover. Zanderover. Zanderover. Zanderover. Aan elkaar, Zanderover. Ja, dit zit weer een beetje een... Uh, beetje flauw, maar beetje ja. Beetje flauw. Ja. ja, maar toch... Ja. Toch, uh, ja, of zanderij. Ja. Dit is de duinen, weet je. De zanderij. De het zanderij. Einde. Het einde. Graafplaats. graagplaats. Ja. Ja. Nou ja, goed, allemaal van dat soort dingen zijn al zo vaak bedacht natuurlijk. Maar goed, wat zijn er meer voor de... Noorderduin, ja, ik vind het Noorderduin ook wel een beetje flauw hoor. Moet ik heel het is zeggen. niet heel spannend. Ja, nou oké, oké, oké. Ja, het bedrijf DeepMind, het uh, is een zusterbedrijf van, uh, van Google... Uh, is erin geslaagd om twee AI-bots uh, te leren hoe ze uh, samen kunnen werken... Yeah. en zo uh, uh, de gameklassieker Quake 3 Arena kunnen spelen. Um, nou ja, als je wel eens gegamed hebt met anderen... Online, weet je dat het best lastig is om goed samen te werken in zo'n spel? Yeah. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben twee uh, ja van die AI-bots, dus een stukje software, yeah. wat dus het spel speelt, net zoals dat jij en ik het spelen. Dus we zien wat er op het scherm gebeurt, um, en, um, en vervolgens doen ze daar de handelingen op die, die wij ook zouden kunnen. En om AI ...ontwikkelt zichzelf, dus die wordt er steeds beter in. En die heeft het dus nu voor elkaar gekregen om met z'n tweeën, zeg maar... Dus net zoals dat, als wij die game gaan spelen... Ja. gaan we op een gegeven moment ook samenwerken en samen naar het doel toe, doen, doet die software dat ook. En dat is uh, ja, toch een, een goede ontwikkeling uh, okay. in de AI. Ja, goed, ik, ik, ik weet niet hoe, hoe dit stukje techniek nou zo in de Zandvoorts bericht maar gekomen. Oh, het dus zit ja. in de Zandvoorts bericht. Het oh, oh, is ook altijd belangrijk. Ja. Maar. Ik, denk, misschien zit er nog, ik zit Ik is er nog een Zandvoort bij? Dan is nee, het klaar. nee, ja, Dan is het ja, Goed, er zit ah. iemand die wel eens in Zandvoort is geweest... en werkt bij dat bedrijf. Ja, ja precies, dus, klopt. Uh, ja. Oké, okay, eh, wat dan meer? O, vuur ik afsteken. Nee, nee, het leuke is van... Uh, ze hebben iets geregeld nu. Dus daar yeah? zijn ze mee bezig. iets van op een cashbackcard. Dat je okay, die kan wel. krijgen van Zandvoort. Yeah? En het is de bedoeling eigenlijk... dat je bij elke aankoop... een vooraf vastgesteld percentage... aan korting teruggestort krijgt op je bankrekening. Maar dus als jij in Zandvoort wat kopen, dus als je in plaats dat je uh, in, uh, via... Uh, uh, ja, Wat heb je daar ook weer? Uh, die mediamarkt uh, en al die andere toestanden. Ja? Als je daar een wasmachine koopt, dat je hem dan hier in Zandvoort koopt, waardoor die mensen dus voordeel hebben. Ja? En, uh, en dan krijg je zelf een beetje korting. En uh, daardoor worden de lokale uh, winkeliers, die worden dus op dat moment niet, uh, die staan niet achtergesteld door alles wat op internet gekocht wordt. Okay, en ik kijk. zeg zelf, wij maken rare... Mogen we reclame maken voor iemand die al reclame maakt bij ons? je het liedje Radio. Oh, ik. Ik heb, jij ja. bent van de cijfers, ik heb ja, niet van 8. regels. Ja, volgens je ja, het de wel. De maar doen. het leuke, ik vind, dan wel zo van, ja, ik vind het heel fijn dat ze er zijn... En uh, dus dan kan je straks misschien bij hun ook gewoon een wasmachine kopen... die zo duur als dat je bij een of andere uh, grote bedrijven koopt. Ja. Maar je hebt wel je service hier ja, in Ja, de service zeker als je... Dat is gewoon wat, heel fijn. Als je wat ouder bent, is het wel prettig als een mannetje voorbij even uh, langskomt... die gaat kijken van, oh ja, mevrouw, maar daar, daar heeft ze nu op gelet. Dat knopje had je ook nog in moeten drukken. Ja, oh. maar er zijn dus op dit moment al 22 Stadvoortse ondernemers... die zich bij het systeem aangesloten hebben. Ja. En degene die zich voor 4 juni aansluit betalen nog het actiestarief... 49 euro in plaats van 3,99 euro. Maar op hoog wacht even. En het, is, het is een kaart. En de... Ja, nee, maar de, de ondernemer die meedoet die keer die, die ondernemer die moet, betaalt nu 49 euro. Maar straks is het 400. Moet je nagaan. Maar de per... cashback-kaart... Dat weet ik niet, dat staat er niet dat bij. zal per jaar zijn, denk ik. Wordt op 15 juni tijdens het evenement Vrienden van Sandvoort Live gelanceerd. En dan komt de kaart in de omloop... en dan kunnen de consumenten een gratis kaart aanvragen. Maar ik vind het gewoon wel een hele goede zaak... dat de mensen in Sandvoort gestimuleerd worden om in Zandvoort te kopen. Ja, dat is waar. De maar hierdoor ik, ik, ik snap niet niet leegstand. Het is maar nog niet helemaal duidelijk waarvoor bedrijven daar zullen aanmelden. Want nee. dan moet je via zijn en... kaart kopen... en dan en je, je... kost de, de, de handelaar, of noem je het de ondernemer kost het 400 euro. Ja. En ja. De andere ja. krijgt ook hier korting. Dat... Maar de klanten krijgen korting. Dus de klanten worden gestimuleerd om bij die persoon te komen. Ja, maar die korting ja. moet je ook nog geven. Maar het probleem... Uh, nou, ik, ik heb het idee. Dus wat ik hier zag, ze krijgen... Een, een korting teruggestort op hun bankrekening. Dus je hebt kans dat dat misschien toch... Uh, ja, maar dat die, bedrijf uh, gaat niet zomaar... van elk bedrijf dat bij hem aangesloten is... Uh, geld terugstorten. Nee, nee. Want dan is het verdienmodel erg slecht. Nou, ja, maar, maar, het, uh, het zal vast goed uh, opgezet worden... maar het, het moet nog even beter uitgelegd worden. Ja. Nog beter. Ik vond het als een goed idee. Ja, jij wel, maar in de krant. Ik heb het ook ja. zitten lezen. En het is ja. mij nog niet duidelijk waarvoor een bedrijf zich zal melden. Goed, Goed, nou, Goed uh, onderberichten. Dinsdag dinsdagochtend heeft de politie twee auto-inbrekers aangehouden... op de Rijksweg A9, ter hoogte van Bad Dorp. Uh, de verdachten kwamen in beeld na een auto-inbraak... Uh, um, die gepleegd was op, uh, op de Tunisbloemlaan in Bentveld. Uh, de melder van de inbraak, uh, tevens de eigenaar van de auto... hoorde geluid en zag twee mannen aan uh, zijn Porsche rommelen. Uh, onmiddellijk belde hij uh, 112, waarna de politie ter plaatse uh, zijn gegaan. Uh, er bleek uh, reeds één koplamp en een uh, stuur uit de auto verdwenen te zijn. De verdachten waren uh, reeds gevlucht, maar ze zijn uh, uiteindelijk aangehouden op de Rijksweg uh, ter hoogte van, uh, van Bad Hoeverdorp. Uh, de politie verzoekt nog wel uh, bewoners in Bentveld, uh, bijvoorbeeld bij de bij het uitlaten van de hond goed rond te kijken. Uh, er worden na, voornamelijk uh, nog auto-onderdelen vermist. Uh, mogelijk zijn deze achtergelaten door de inbrekers. Okay. Uh, uiteraard zoekt de politie zelf ook mee. Uh. Ik, um, je denkt nu, waarom zou je een koplamp uh, uh, jatten van een uh, Porsche? Yeah. Doe eens een gok wat zo'n yeah. koplamp kost. Zeker, ik snap het niet. Nou, voor uh, 300 euro? <laughs> 10.000 euro. Echt waar? Ja. Ja. Ik, ik ken iemand waarvan die, die dus hetzelfde He? had. Die heeft ze twee keer vervangen. Yeah? Toen uh, bij de derde keer dat ze gejat werden, zei de verzekering: ja, nu gaan we echt niet meer uitkeren. Toen heeft hij maar een andere auto gekocht. <laughs> dat, uh, maar echt, kan je dat... niet een koplamp van een Volkswagen zeggen? Nee, want de, het zijn speciale xenonlampen die erin zitten. Oh. En bij de xenos je... zijn ze niet te duur, hoor. Mag ik zeggen? Bij de xenos. Nee, <laughs> nee bij de xenos niet. Wat bizar. Tien naast deuren van Ja, koplamp. Dat is echt, echt bizar. Dat is echt, ja. eh, ik, ik voel dat daar wel een hoop geld wordt verdiend. Hebben ze daar ook zo'n kaart die kan invullen? Nou, dat zou handig, handig zijn. Ik Als je naar gewoon... vijf procent korter kijkt, dan ben je oh, al heel erg. Dat schiet lekker op dan. Ja. <laughs> nou, doe maar zo'n kaart. Dan wil ik die ja. 400 euro voor die, die dingen ook nog wel betalen. Zeg. Dat is helemaal goed. Ja. Oh. Goed, tot zover de Zandvoortse berichten. Ja. En uh, straks onder andere ook nog veel meer. Nog zoveel die gebeurt. Dus ik ga even kijken wat we in de Cosmo voor u Gold. Dat is een leuk beentje, drawing. Drown the flight. Drown the flight. Sorry, ik moet het wel goed uitspreken. zal dus ook... City, dat zo heet de cd en ik zal me uh, helemaal eens gaan beluisteren. Het is een uh, beetje, uh, ja, het is apart. dit. Het is 20 voor 9 hier in zonnig Zandvoort komt deze kant op. Er is momenteel niet heel iets spectaculairs te doen en je kan gewoon parkeren. Ja, het uh, nieuwe tarief is wel ingegaan. Het is nu uh, 6 euro per uur, dacht ik. Nou, ik overdrijf altijd een beetje natuurlijk, maar hou oh, er wel even rekening mee. Want ja, dat is natuurlijk ook uh, Volgens mij twee maanden geleden alweer ingegaan, dat nieuwe tarief. Ik zit even te kijken naar onze eigen, eigen Zandvoortster. Wat voor tarief? Nieuw, je moet je microfoon bijna mee halen. Ja, dat scheelt. Ja, sorry, ik was nog even met mijn. Ik uh, even bij kluiskraker. Ja? Yeah. Maar. <laughs> wat voor tarief gaat omhoog? Het nieuwe tarief voor de wakkerpakker. Is toch al uh, twee maanden ingegaan? Ja, ja, ja. ja. ja dat zal je even Vanaf 1 maart volgens ja. mij. Ja. Nou goed, hebben jullie ook deze ik... nog gemerkt iets met staken? Uh, staken ja, ja, ik ben ja, het was het lekker rustig gaan rustig gaan de weg. Ik yep. denk, ik ga gewoon niet in Haarlem werken. Ik ga in Zandvoort inloggen. Dan okay. heb ik gewoon lekker daar gewerkt. Yeah. En het leuke was dus natuurlijk wel, want ik heb vroeger altijd gevolleybald... met een aantal mensen van Zandvoort. En uh, dat, dat kon nu niet meer, want nee? ik nu in Haarlem zit. En uh, nu heb ik weer een keertje gevolleybald, maar waar we met z'n vijven? Huh? Eh, gevolleybald en werken? Uit, ik met no. ja, die niet Ja, van de Pernet Personeelsvereniging had een volleybalclubje. Okay. Maar de, dat is een beetje uh, wel uh, ouder geworden, het volleybalclubje. Oké. Okay. Dus uh, die het is zijn... Het Samen nog niet de, de, de, de, de, maar ik bedoel... Nu kon, nu kon dat weer. Okay. Dus omdat ik in Zandvoort gewerkt heb, kon ik volleyballen. In, uh, Louis David reed ik in de gymzaal. Okay. Maar als ik in Haarlem werk, dan moet ik gewoon eerder vrijnemen. Dat kost me veel tijd en zo. Ja, oké. Okay, dus nu zo, heb het ik eindelijk echt... weer een keer en, uh, ja, en Het was lekker. Uh, maar anders had je gefietst, je had je ook bewogen? Ja, dat is waar. En wat is nu de kloof van het verhaal? Nou, dat, uh, uh, dat meer staken. Meer staken dan oh, ja. Oh, ja. zijn volleyballen. Maar... Nee, ik, ik vind het wel altijd grappig. er wordt er gestaakt. Ja? Het en dan is het rustig. Of iedereen in paniek. Oh nee, en het wordt druk op de weg. Overal file. Ik ga thuiswerken. Ik ga thuiswerken. Oh, ik uh, ga hier uh, hoe weet het, uh, ik uh, in, uh, dichtbij uh, op de ja. locatie werken. Oh ja, nee. Uh, ja, ik neem wel een dagje vrij. Oh, nou, ik ga extra vroeg weg. Nou, hoe heet het? Uh, vervolgens ga je gewoon netjes de tijd weg dat je altijd weggaat. Oh, ik ben te vroeg op mijn werk. Er stond geen file. Wat grappig. Ja, ja. Laat je dus we uh, moeten vaker dit aankondigen dat ze gaan staken. Ja. En uiteindelijk dan misschien niet gaan gewoon staken of zo een nepstaking nep misschien, misschien krijgen we dan eindelijk dat, dat thuiswerken en zo gewoon succesvol wordt succesvoller ja, ja maar ik denk, heel veel mensen ik wel vrijdag genomen mijn vrouw bijvoorbeeld vrijdag genomen ja nou maar ik hoorde op vakantie hoorde ik een man en die, uh, die, heeft, uh, uh, die is dicht bij zijn werk gaan wonen ja uh, om, om uh, gewoon om de reistijd te vermijden maar nu worden ze verplicht om twee dagen in de week thuis te werken oh en? En dan zegt mijn vriend dan weer van ja, nee, dit is het begin van het einde. Want straks word je gewoon weggedaan. Want dan, uh, als jij dan thuis gaat werken, dan uh, hebben ze je gewoon minder nodig. En, nee, het nee, het voordeel van thuiswerken is dat je minder kantoorruimte nodig hebt. Dus meer mensen ja. in hetzelfde pand kunnen plaatsen. Dat is ja. gewoon, dat is de reden. Ja, soms moet je. Mijn vrouw merkt ook als ze wat later binnenkomt. dan zit ze uiteindelijk gewoon in de bar met een laptop en een cliënt. Ja, oké. Okay. <laughs> ja. Nou, ja, ik overdrijf nu een beetje. Ja, Dan, dan zit je gewoon in de wachtkamer zie je ja. een andere cliënt die binnenkomt. Nou, misschien met je daarvoor Dan heb ik wat afstand, nog wat privacy. Ik vind, dat, het, ik vind dat zo raar. Dan heb je gewoon zo'n kantoorpan. We werken dan 100 man. En dan hebben ze voor 75 hebben ze een plek. Ja, ja. En dan is het inderdaad. Nou, ik ga maar vroeg naar mijn werk. Want ja. dan heb ik tenminste een plekje waar ja. ik kan werken. Anders moet ik mensen me afbellen. En dan heb ik, uh, haal ik mijn productie niet. Dat is echt grappig, hè? Dan werk je met, met cliënten. Met die verslaafd zijn. Ik moet mijn productie halen. Ik, ik vroeg, moest ik ook productie halen? Dat ik denk ik in een zuurkoffer. Ik moest een doos inpakken, weet je. Dat denk ik. Dat is toch, maar dat is ook productie. Oké. Okay. Ja, dat, dat verandert allemaal. Ja, het is, want het is geen geetewolle zien meer, hoor. die uh, sociale toestanden allemaal. Maar goed, er, wordt dus, er is dus gestaakt over afgelopen dinsdag. En voor woensdag, geloof ik, hebben ze nu uh, uitkomst. De bonden zijn redelijk, uh, zijn redelijk tot elkaar gekomen. De bonden kan, kunnen het eigenlijk bijna niet laten staan nu, het aanbod. En uh, ze, uh, ze zouden het ook eigenlijk uh, gaan kijken... Wat nou de gemiddelde leeftijd is dat mensen leven. En als dat elke keer een jaar omhoog gaat... dan moet je ook een jaar langer werken. Dus dat is een beetje het idee. Dat willen ze een beetje los gaan laten. Ik denk zelf dat we eigenlijk gewoon naar een systeem gaan... dat iedereen gewoon op een bepaalde leeftijd gekeurd wordt. En er wordt gekeken, gekeken naar je belastbaarheid... en hoe lang zou je nog kunnen leven. En als jij bijvoorbeeld een nou, geschatte leeftijd 85... dan kan je door tot 70. Ja, maar het gaat er ook... dan moet je dat gaat heel veel geld kosten, dat is wel het probleem. Ja. Want je moet aan iedereen gaan keuren. Ja. Maar dan op zich zou dat een goed systeem zijn. Want ja, je natuurlijk. zit dan uh, wel met mensen die zwaar werk doen. Dan ga je kijken, kun, kunnen die nog hun werk doen? Nou ja, in hun toestand is het niet verstandig om verder te werken. Nee. Gaat, en dan kun je weer de kostenberekening van... Ga je ze door laten werken? Is dat goedkoper dan de, de kosten die je gaat maken voor ziekte? En als je die tegenover elkaar gaat zetten... ja. Nou. Ik denk dat we daar naartoe naar dat systeem wordt steeds meer naar persoon gesneden. Gewoon ook, weet je, wat heb je nodig? Hoeveel geld? Kan je nu al stoppen met werken? En je lichaam, wat kan je lichaam aan? Nou, ik denk dat dat wel een goede oplossing is. Want uiteindelijk zijn er zoveel oude mensen hier. Er moeten toch wel wat mensen blijven werken. Ja, ik vind ook dat je hier gewoon wat vernieuwing in mag. We blijven ook gewoon werken. je naar ons te kijken. Ja, lekker. Dat we het ook. bijna tegen de leeftijd aan het doen? Oh, ja, dat is waar. Oké, nou, heel begrijp het al. Je bent nog niet van ons af. Doe door Cinema Club False Alarm. Dit is de nieuwste day. Dirty Air. erin. Ik weet ook niet wat het was. Maar goed, het heet in ieder geval. Valse uh, Lam de dus CD. Dirty Air. meer gelucht. komt deze kant op hier. Aan de waterkant van Nederland is het. Uh, heel goed toeven. Heerlijk. Gewoon. Ik, je, uh, nou, tot, tot rust komen. Tot rust komen. Uh, nou goed. We kijken even de wereld in. En uh, dingen die ons bezighouden. We hadden het net over staken. En. Uh, uh, nou ja, wat, wat, wat, wat, wat je, was je net aan het lezen? Nou, ik. Uh, weet je. Uh, als jij in de auto zit. Ja? Gebruik je wel eens uh, navigatie via je telefoon? Ja, ja. Welke gebruik je dan? Weet je dat? Uh, Maps, geloof ik, ja. Maps, Google van, Maps. Uh, van Google. Yeah. Nou, daar heb ik goed nieuws voor je. Yeah? Want uh, Google die, uh, die heeft uh, een nieuwe functie in uh, Google Maps. En dat is namelijk uh, dat ze nu ook um, de maximum snelheid aangeven. Zodat oh. je weet van, oh, ik uh, rijd uh, ja, hier... Uh, oh, ik mag hier maar honderd. Uh, en uh, hij geeft aan uh, waar ze snelheidscontroles staan. Zowel uh, uh, hoe het, uh, uh, de vaste snelheidscontroles als de... Uh, ja, de gemelde snelheidscontroles uh, van politie die langs de weg staat. Oké. Okay. Uh, ja, op die manier uh, ja, kan je toch een hoop geld besparen. Uh, ja, oh, hier rijd ik de snel. Even terug naar uh, gewone snelheid. Ja, ik dit is ideaal gewoon. En je kan hem ook nog offline doen, dan kost je het je ook geen data. Dat ja, dan, dan werkt overigens deze functie weer niet. Oh. Uh, Bij oh. De maximum snelheid wel en de vaste flitspalen. Maar ja, de tijdelijke flitspalen heeft hij toch echt internet voor nodig. Ja, precies. Dus mm. Moet je er eens redden. De wondere wereld van Tubak leeft. Ja, eigenlijk dat gaat zo ver ook die techniek allemaal. Nou, ik zie jij uh, bezig met de vrouw die zit vast in de tralies. Ja. ja. Heeft ze, uh, wat heeft ze misdaan? Dat was ja, uh, uh, een Colombiaanse vrouw die yeah? urenlang met haar hoofd vastgezeten. Dus yeah? de tralies van de port. Want ze wilde bij de buren naar binnen gluren. Oké, okay, die is en, gestraft. En uh, de beelden hebben zich verspreid als een lopend vuurtje... Dus sinds lokale Colombiaanse media er een tiental dagen geleden mee naar buiten kwam. Uh, ze wilden gewoon naar verluid een babbeltje slaan met de buren. Om er zeker van te zijn die wat thuis waren... stak ze haar hoofd tussen de tralies van de deur door. En toen kwam ze vast te zitten. En uh, de omstanders konden haar ook niet bevrijden. En uh, ze heeft vijf uur vastgezeten voordat vijf ze bevrijd uur. werd. jezus. En ze zijn bezig om de deur heen en weer te bewegen... om de vrouw los te kijken. Ja? En de man die toekijkt, die, echt, die, die komt echt niet meer bij. Die komt er niet meer bij. Maar van... ze die liep van, wel... van een afstandje... Nooit meer doen, hè? Ja. Gijs. <guys. tis> Lekker dom, hè? Lekker Weet dom ook, hè? Echt oh, echt, gott, uh, Jezus, ben je echt... Nooit meer doen, hè? Nee, nooit meer doen. Dat ben bij binnenkijken. Ben gek geworden of zo? Ja. Ze heeft ook nog vijf uur gestaan. Ze kon nee. niet eens zitten, want ze is van hoogte... Dan keek ze naar binnen. En er waren ook nog die tralies, Dus ze kon niet naar beneden zakken ook nog. Nee, dus uh, nee. ja, het is wel heel irritant. Ja, <laughs> ze hadden eigenlijk ook nog even een foto moeten maken van het gezicht. Van nu herkennen we haar ook niet. En ja, maar dat wil ze ook. niet waarschijnlijk Nee, dat snap niet. ik. Maar dat hadden wij wel gewild. <laughs> uh, echt wel, dat lijkt ons ja, mooi Graag ja, eens kijken hoe ze eruit zag. Ja, goed, ik, oh, ja, ik zie de ik, ik, afgelopen week... Ik heb niet zoveel iets met, uh, met uh, rapmuziek. Maar af en toe kom ik het toch weer eens tegen op YouTube of op uh, iTunes. Dan denk ik, hé, hey, wat is dit ook alweer? Dan kom ik de, de, de rapper tegen... Uh, NF. en die had een plaat die heette Search en toen dacht ik van ah, dit moet ik je toch even laten horen zoveel nou ja overtuiging passie in deze plaat luister even Oh don't know it's all right I've been dealing with some things like every human being and really didn't sleep much last night, last night. I'm sorry that's fine I just think I need a little me time. I just think I need a little free time, little break from the shows and the bus rides. Yeah. Last year I had a breakdown. Thoughts telling me I'm lost, getting too loud. Had to see a therapist and I found out something funny's going on up in my house. Yeah, I started thinking maybe I should move out. You know, pack my car, take a new route, clean up my yard, get the noose out, hang up my heart, let it air out. I Searching. What does that mean Nate? I've been learning Grabbing my keepsakes, leaving my burdens Well I brought a few with me, I'm not perfect Looking at the view like this concerns me Picking up the cues, right? I'm quite nervous Hating when I lose sight, life gets blurry And things might hurt me, it's probably gonna be a long journey But hey, it's worth it though Cold world out there, kids grab your coat Spend been a minute I know, now I'm back to Rome Looking for the antidote to crack the coat. Pretty big Don't need pity given to me, but I can't condone Talking down to me, I'ma have to crack your nose for cracking jokes I'm looking for the map to hope, you see that? They're making a whole lot of changes Wrote a song about that, you should play it I get scared when I walk on these stages I look at the crowd and see so many faces, yeah That's when I start to get anxious That's when my thoughts can be dangerous That's when I put on my makeup and drown in self-hatred Forget what I'm saying. and... the beat go? Oh, ain't that something? Drums came in, you ain't see that comin' hey, I can be critical, never typical, intricate, but every syllable, I'm a criminal, intimate but never political, pretty visual, even if you hate it, I make you feel like you're in it though, you call me what you want, but never call me forgettable, leave your deep and thought, I can never swim in a kiddie pool, way that I've been thinking is cinematic, beautiful, man. I don't know if I'm making movies or music videos, videos, videos. Yeah, the sales can rise. Doesn't mean much, though, when your health declines. See, we've all got something that we trapped inside that we try to suffocate. You know, hoping it dies. Try to hold it underwater, but it always survives. And it comes up out of nowhere like an evil surprise. Then it hovers over you to tell you millions of lies. You don't relate to that? Must not be as crazy as I'm. The point I'm making is the mind is a powerful place. And what you feed it can affect you in a powerful way. It's pretty cool, right? Yeah, but it's not always safe. Just hang with me. This'll only take a moment, okay? Just think about it for a second. If you look at your face, every day when you get up and think. You'll never be great, you'll never be great. Not because you're not, but the hate. We'll always find a way to cut you up and murder your faith. Woo! I've been developing, take a look at the benefits. Nothing to matter with, I can never be delicate. Am I That depends how you measure it. Take a measurement to back it up and give me the evidence. Pretty evident, dependable can never be tentative. I'm a gentleman, depending on if I think you're genuine. Pretty elegant, but not afraid to tell you to get it. grip. Proper etiquette, I keep it to myself when I celebrate. Ha! Huh? Yeah, it's that time again, better grab your balloons and invite your friends. Seatbelts back on, yeah, strap them in. Look at me, everybody, I'm smiling big. On the road right now. Ja, zwepend en doet het goed hè, over klassieke muziek. En dan vooral boos worden. En je hoort het al, hij is geïnspireerd door MM. Dat teken niet of stoel onder stoel M &M. op banken. MM. Daar is je groot fan van. En die heeft een beetje dezelfde intonatie, zijn stem ook. Maar goed, dus, uh, volgens mij staat het. En F staat het voor Nicolas. Nog wat, maar dat ben ik even vergeten. Het heet uh, Search. En er zit een grappig videoclipje bij. Het klinkt op zweepend. Klinkt op zweepend. Grappig, hè, dit? Zeker. De search, ja. Goed. Zeker. Uh, dessert, ja. Wat, uh, kunnen we zitten alweer zitten we te kijken. Wat ja, we je? zitten volop te kijken. Yeah. Uh, er is in, uh, in Groningen is er uh, een bord geplaatst... met die uh, uh, Ministry of Funny, Walks, met de do do funny Walk. Hij yeah. doet een funny uh, walk, ja. Ik, ik, heb nu, ik pleit ervoor dat we eigenlijk ook zo'n uh, zo bordje gaan krijgen... Daar bij de oversteekplaats uh, daar bovenaan de retonde. Er komen veel toeristen langs... Yeah. Het lijkt me gewoon erg leuk. En het is trouwens het is al een gay-oversteekpad. Oh. Nou, dan kan je deze misschien aanpassen door je, je oh. kleur Oh, Ik stap even op de rem hier. Ik wil niet zeggen dat gay mensen altijd heel raar lopen, hè? Pas op, hè? Oh, nee. Dat dan is, krijg je dat, je dat wel weer. Dat is wel weer zo, ja. ja. Oh, ja. Vind je dat, je dat ik gewoon heel raar loop of zo? Nee, ik klopt helemaal niet. Nou, nou, nou ja, sommigen lopen wel alsof er een, er een muntje is tussen hun billen vasthouden. Maar. Toch? Ik, ik dit is een glad, ja. ja. glad ijs. Ja. klopt ook wel. Ja, glad ijs. Wilt u betalen? Ja, pak maar. Oké, okay, nou, het, het is wel een grappig idee om zo een op elkaar te zetten. Ja, het dit. is wel heel leuk, want er uh, zijn ja. er pas twee in Nederland. Oké, okay. oh, er zijn er al twee. Ja, er dat is één in begrepen. Groningen en er is er nog één uh, ergens anders. Ja. Yeah. Dus, uh, nou, het zou wel echt leuk zijn. Okay. Er, er, is, er Ja, er, is, er staat er één in Spijkenisse en eentje niet, in Groningen. Joh? Nou, dat vind ik ook wel heel leuk om, uh, om er ook eentje in, uh, in standvoort te zetten. Dat lijkt me echt een leuk idee. Ik heb nog gedeeld op ja. onze page, dus... Uh, nou, oh, okay. laten we eens nou, kijken nou, of er wat idee. Ik zit me me te denken. Je hebt natuurlijk ook de, de weet je de Abbey Road. Uh, ja. uh, dat heb je ook al. Zou je daar dan niet de variatie op kunnen bedenken of zo is, Maar je hebt geen Beatle Museum hier ook. Nee, nou, nee, nee, uh, nee, dat we gaan er eens over wel. nadenken. van die Beatle fans. Raar loopjes. Uh, nou, uh, Marcus kijkt nog even naar. Ja, uh, het is uh, vanaf uh, juni, nou dat is nu, yeah. uh, kunnen fietsers uh, dwars door het oorlogsmuseum uh, Overloon fietsen. Oh. Uh, oh. De high-speed uh, rondleiding uh, geeft fietsers een indruk van wat, uh, wat er te zien is. Uh, vanaf komende maand uh, kunnen fietsers uh, dwars door het uh, museum heen fietsen en uh, verschillende indrukken zien. De fietsbrug is uh, wereldwijd de eerste in een museum. Op 3,5 meter hoogte fiets je 90 meter lang dwars door het uh, oorlogsmuseum yeah. uh, Eenmaal uit het uh, museum rij je weer lekker uh, naar beneden. Uh, het indoor fietspad maakt onderdeel uit van een uh, fietsroute... die het museum verbindt met uh, Britse en Duitse uh, militaire begraafplaatsen in de buurt. Oh, Oké. Okay. Dus dat ja. is, uh, ja, het is best wel grappig, want dan kun je dus... Om, ga je dus langs zo'n Britse begraafplaats? Dan ja? fiets je zo een stuk door dat museum naar de Duitse begraafplaats. Uh, hoef je niet eens af te stappen. Nee, gewoon Graag. even snel. Ja. ja Als het geschiedenis is altijd wel leuk. Ja, het, zie, het ziet er wel heel tof uit. Dat je dus, ze hebben dus gewoon dat museum. En je kan, beneden gewoon waar je doorheen kan lopen. En aan de bovenkant heb je dus dat fietspad. En dan hebben ze kolonnes met grote foto's en zo. Dat je gewoon een sfeerbeleving. Ik vraag me wel af of je moet... Dat staat niet in het bericht. Of je moet betalen om binnen te komen. Oké. Okay. overal ja. Sowieso. Ja, maar om het fietspad om het fietspad te nemen. Het, gewoon zou, een, het is een beetje... snelle blik. Het is niet echt een museum zoek maar gewoon even een snelle blik. Het is toch weer yes. anders. Ik ben er ooit geweest, maar het is inderdaad echt wel uh, 20 nou, jaar goed, geleden. Het, uh, het is nu zoveel jaar geleden D-Day, geloof ik. Hè? Is dat niet dit weekend? 6 juni. 6 juni. Oh, okay, dat is 6, awesome. 6. Nou, Donderdag is ja. dat 6 uh, We gaan ook naar het nieuws van 9 uur. We spreken u zo met nog meer geschiedenis. Tot tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.